Goedenavond, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er komt gewoon een centraal eindexamen dit jaar. Volgens bronnen in Den Haag moeten scholieren nog flink aan de bak voor de examens in mei. Ondanks dat het door corona een lastig jaar is. Door alle thuislessen kunnen leerlingen zich minder goed voorbereiden dan normaal. En ook is de kwaliteit van de lessen minder, zegt scholierenclub Laks. Je hebt een stuk minder persoonlijke begeleiding, maatwerk is moeilijker aan te bieden. En dat is wel mogelijk als er gewoon leerlingen in een klaslokaal zitten, als je oogcontact met elkaar kan maken. En dat je op die manier gewoon veel beter die stof kan begrijpen. En op deze manier zien we gewoon dat die leerachterstanden eerder meer worden dan dat ze afnemen. Onderwijsminister Slob kijkt nog of hij de regels hier en daar wat gaat versoepelen. Zo mogen scholieren misschien een extra onvoldoende op hun eindlijst hebben... en zit er wat meer tijd tussen de examens. Turkije heeft al honderden coronapatiënten opgehaald uit het buitenland, ook uit Nederland. Het gaat om Turken die hier wonen en hier ook in het ziekenhuis liggen... maar waarbij behandelen volgens artsen weinig zin meer heeft. Je hoort onze correspondent. Turkse artsen zijn nou eenmaal bereid langer door te gaan met behandelen... ook al is er misschien geen uitzicht op herstel. Daar wordt gewoon anders naar gekeken dan in Nederland. En dus schakelen families de Turkse overheid in... als ze vinden dat hun familielid niet de juiste zorg krijgt... De kou zorgt op veel plekken in ons land voor schaatsplezier. Ook in het Gelderse Overasselt. Al ging niet iedereen daar blij naar huis. Rondom het ijs stonden veel auto's fout geparkeerd. Dus pakten BOA's hun bonnenboekje erbij. Volgens Omroep Gelderland zijn er tientallen boetes uitgedeeld. En bij sportscholen verdwijnen de abonnees als sneeuw voor de zon. Tot minstens 2 maart zit een uurtje spinnen of losgaan met gewichten er niet in. Een derde van de mensen met een sportschoolabonnement heeft hun lidmaatschap daarom opgezegd. En er komen ook niet echt nieuwe leden bij, merken ze in Vlissingen. Normaal gesproken, januari is de topmaand. En dat heb je nu niet. Dus kosten gaan gewoon door. Ja, we zijn helaas niet open. We kunnen niet zo draaien zoals we normaal draaien. En het weer nog, het is droog en helder en vanavond wordt het ook weer snel kouder. Uiteindelijk kan het vannacht min 10 tot min 15 worden. Morgen meer van hetzelfde, het is dan lekker zonnig bij een graad of min 2. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A44 van Den Haag naar Amsterdam. De weg was dicht bij Kaagdorp na een ongeluk. Inmiddels is alleen de rechter nog afgesloten. Je hebt 5 minuten extra reistijd.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 wordt draait door, maar gewoon een extra uh, uurtje Alternative FM. Zo werkt dat. Uh, Komt vanmorgen er weer ineens achter. Dat wordt weer drie uur draaien met Alternative FM. Ja, dat, uh, dat krijg je wel eens. Dan uh, is er een stortvloed aan allerlei nieuw materiaal. En uh, dan uh, moet je wat. Dus dan moet je een uur extra kapen bij uh, de omroep uh, waar je dit uh, programma doet. Uh, welkom bij deze drie uur durende Alternative FM... Uh, de heren uh, waar ik mee op de dinsdagmorgen, die zeggen alleen maar k nummers uh, maar goed, uh, daar zijn de meningen over verdeeld. Uh, we begonnen met uh, deze van Rufus King, uh, en uh, eigenlijk op uh, de sociale media heet ze nog eens Rufus King NL. Maar dat is om, uh, denk ik, hun te vinden op de sociale media, want er zijn volgens mij veel meer Rufus Kings actief. Uh, laatste posting uh, dateert uh, van een paar dagen terug. Uh, want uh, ze hebben daar uh, wat uh, gedaan op uh, Penguin Radio. Een twee minuten show hebben ze gegeven. En daar was dit nummer Poor Mr. Lee uh, te horen. Dat is toch het nummer wat ze aan het eind van het afgelopen jaar hebben uitgebracht. Uh, Goed, omdat we het dus drie uur hebben, uh, betekent dus ook dat we wat, uh, toch weer wat extra's op die lijst kunnen toevoegen die er al uh, was. Uh, want ja, als je een uur hebt, dan weet je ook uh, er wel raad mee. Dit is de nieuwe snowapple, bijvoorbeeld. Die kwam ook vanmorgen ineens binnenzetten. Dus ik denk, dan draaien we maar. Wrong feet! Guess we started off on the wrong foot. And wrong feet, dog. Walking all over me. Guess we didn't get along no more. And I decided to be good to me. love Ik bij mijn linkerbal, naast mijn flappen in Porto Wint zit tussen mijn tand, vreemde vragen bij Orto Don't test, don't shit, snip tip naar binnen soms Sip, hazaik, this is lit, geen Travis Scott alles, bitches die softballen Hockey capies die ook zonder de nog vallen. Ah, ik verlof vallen, nee ik ga voor SOS vallen Kado als Jeff Ross, tegen ze Valhalla Sip it, tegen ze Valhalla Move it, tegen ze Valhalla Sip Tijgen ze van tegen tijgen ze van hallah, tijgen ze van Face mezelf niet, kan mijn gezicht niet voelen. De weekenden zijn voor witlog, maar ik ben niet op mijn groente. Let niet op mijn groente. Roepeloos, hele deken, groenten. Chavi loopt te tippen met de bros. Chavi loopt die soft size en oog. Kweekoes, twee flessen daar. Scherp, ik ben lang maar het werk. nieuwe shoe die is merk. Zip alleen maar aan sterk. werk, maar as eraf, Geef het uit in de stad. Met de kater op job. Zoals in nos voor mijn top. En ik niet de aanvond. Flutterige confident en confidente responses. Uh, witte dacht die maakt mij zoals ons. Wat ik weer in de diepe plons. Mijn hart gaat zich naar een brons. En ik twijfel niet aan de fondsen, En ik twijfel niet aan de Wait Nigger, mijn goede great digger. Voel me nog steeds sicker. Proofie, ik leef glitter. Move, ik leef litter. Ik ben een space trailer. Ben in een space trailer. Ben in een space trailer. Waar is mijn face immerge? Right deal het steeds? Emmer ten ik dimmer, ligt dat het steeds dimmer. Charlie Shasheen winner. Charlie Shisheen winner ligt dat steeds dimmer. Charlie Shishi winner. Feet mezelf niet, kan mijn gezicht niet voelen. De weekenden zijn van witlof, maar ik ben niet op mijn groenten. Let niet op mijn groente. Noe beloof het hele week dramenten. Javi loopt te champen with the bros. Javi loopt die soziale los. Great goes, feed less zit daar. Ik was aan de andere kant van die Binnen de Ring Delivery. Hey. Binnen de Ring Delivery. Was that? Yeah. No cap, eerlijk. Do you care? Nah. Voor de een is het zus voor de andere drank. Voor een an ander WJ, Maar een echte tiger gooit die shit in de mix. pensado. Pensado. Nou hebben we hier uh, binnen drie uh, voor twaalf Noord-Holland Vloedgolf. Wat we dan ook een keer in de vier weken uitzenden. Kom ik zo dadelijk nog even op uh, terug. Maar daar hebben we ook iemand rondlopen die uh, daar uh, heel veel kaas van gegeten heeft. Als het gaat om hele obscure dingetjes. Namelijk Jelina Gijzer. En die uh, heeft in ieder geval met dit verhaal uh, gekomen. Die is met dit verhaal gekomen. Uh, Hessel du Mark en Nilly. Nederlandstalige hip-hop uit de Hofstad. Uh, en dat heet horeca Maar goed. Of we uh, dat binnenkort mee zullen maken... dat zal nog even afwachten... van wat ze daar allemaal in Den Haag uh, gaan uh, beslissen. Ik denk uh, voorlopig dat het uh, gewoon niet in zit. Uh, daarvoor hoorde je trouwens de nieuwe van Snow Apple. Uh, deze is ook vrij recent. Ik heb hem vorige week ook al gedraaid. Hier is Anna just so en Happy the veel.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 Other than you Before I washed my face stay uit Egmond en de andere ergens uit de buurt van Heer Ugewaard. en eigenlijk is het dus officieel Heer Ugewaard. Ghost Echo met uh, hun laatste Conspiracy Leader haast een episch nummer al aan het worden met zeven uh, minuten Straks, uh, verderop in de uitzending. Ook een nummer van uh, iets meer dan 7 minuten. Deze komt er net, uh, net te kort. 2 seconden. En die andere duurt uh, 2 seconden te lang. Dan 7 minuten. Maar dan heb ik het over het uh, nummer van Jente Charlotte. Die we vorige week al hebben gedraaid. Maar die komt uh, straks uh, tussen, dacht ik, tussen 9 en 10 komt die wel voorbij. Dus dat, uh, dat is straks nog. Uh, daarvoor hoorde je Anna en Anna met 3x1. En Happy Pill. En wie heel goed uh, luistert naar de tekst, kan toch ook wel enige raakvlakken vinden met dat uh, nummer wat uh, Winnie Moore hier uit Zandwoord uh, ooit heeft uitgebracht. Uh, die Elixir. denk dat het wel een beetje iets te maken heeft met depressiviteit. Dus dat uh, zeggende gaan wij gewoon weer verder met dit uh, programma. Want in 2014 was er ook al zo'n episch nummer. Tenminste, ik vind het een episch nummer. En daarna uh, hebben ze nog wel wat gedaan. En vervolgens is het nu een beetje stil. Maar wellicht dat ze uh, nu stiekem zitten te luisteren online van... wat gaat die koper nou doen? Ja, ik heb het over dit hele mooie nummer van Halfway Station. Want het blijft, naar mijn idee, toch een van de betere... die ze hier uh, hebben uitgebracht. En als ik dan toch kijk naar de onderkant van uh, Muzikaal Nederland... dan is dit een van de betere nummers op mijn persoonlijke lijstje. Here's uh, The Great Beyond...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 eens the hell ik zet stekker nu op stekker. Kan mezelf niet meer verwennen Worden strenger met de week is al een hele nieuwe level. Goed is goed, maar het kan verder, Better beter. Maar perfectie is het liefste wat ik streel. Ik tong de lange smaak de air, daar ben ik weer weg. Kusje voor mijn wif, daar ben ik weer weg. Dit is niet meer moeilijk, ik weet goed hoe ik mezelf red. Mijn blik is vuur en mijn glas taak red. Ze zeggen dat lost pit maar het lijkt of ik confess. Let's go. Het is tijd, maar mijn reizen zijn me koken En mijn stijlen af of a nu weg. I'm cash. I'm on Vennick. I'm on Webbs. Super safe. Mm -hmm. the of the hang -up of the so they lock up, they hang me up. That's OMB. Het is ijs maar m'n reis, ze zijn m'n koken yeah. En m'n stijlen af hoe fijn, nu wil ik moe cash yeah. En m'n wijn, ik heb reis, dus ik ben safe Ze bellen of ze hangen, ook dat ze hun Seconde day. na seconde, ik kan alles in de gaten Money niet de norm, waarom merk ik zo volwaardig? Had alleen een droom en hoop, dus heb ik niks te maken Wat ze vinden of verzinnen, ik ben ergens aan het varen We beginnen pas, bereik je op gevoel, dat is die blinde pas Altijd schat, bleef lachen wat ik ken die kracht in de klas Altijd al die nigger die die shit niet omdat ik naar iets anders keek, nu nemen we iets anders mee. Je kan dat niet eens vasthouden. Succes zorgt altijd voor wantrouwen. Daarom op de pik, alszelfde niggas kennen mij beter dan ik. Ze weten las, je gaat niet switchen. Weet ja. de last, je niet stoppen voor die kleine stip. Ontwikkeld naar een big stain, insane. Laat me dromen glimmen, weet ik ben niet minder nee ik doe niet onder, zeg je we gaan zweven met mijn benen op de grond, het zijn die dingen die ik zocht maar niet die dingen die ik vond, Tot ik stopte met proberen, nu rolt het uit m'n mond, nu gaat het tijd zichzelf, ik werk hard en hou m'n bek, is mijn glas half leeg man dan vul ik die shit zelf, let's go, het is ijzer maar m'n reizen zijn m'n en m'n stijlen af of en nu wil ik m'n cash, en m'n wijn ik en mijn vibe is super safe, of MC Lost was dat, met wijn en wijf, echt straatmuziek uit de Amsterdamse hoofdstad. Uh, mogen We best wel wat meer uh, doen. Komt ook uit de koker van Karina uh, Gijzer... die dit uh, weer heeft uh, ontdekt. En uh, dan uh, moeten we het ook uh, gewoon draaien. Uh, Ten slotte werken we samen met uh, 3 voor 12 Noord-Holland. En dat uh, is één keer in de zoveel tijd... Uh, wordt dat uitgevoerd in een programma. 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. De mensen die denken, het is volgende week de derde donderdag... Ja, maar er is nog iets anders. En uh, daar werd, uh, werd ik een beetje onaangenaam, een beetje door verrast uh, vandaag. Uh, de gemeente Zandvoort uh, gaat hier ook een, een of andere Zoom-sessie doen over een uh, cultuurvisie. Uh, dan uh, verhuren we de toko hier waar ik nu sta. En een beetje sta te zwaaien richting die camera. Uh, dan uh, wordt die ruimte dus uh, uh, in, uh, ingepikt. Nou ja, ingepikt. We verdienen er ook nog wat aan. En dat is de reden waarom ik dan voor kas naar de zolder. Want uh, we hebben daar ook nog een uh, locatieset uh, staan. En die hebben we de 14e januari ook perfect uitgekozen. Uh, uh, uitgeprobeerd. Dus kunnen we dus gewoon uh, volgende week een alternatief FM uh, gaan doen. Of er telefonische dingen erin zitten, dat is vers 2, want uh, daar gaat, uh, daar gaat uh, een kleine vergadering tijdens deze programma nog een beetje aan uh, vooraf, hoe we dat ook weer een beetje gaan fixen, want dan uh, kan uh, er gewoon dus nog een alternatief FM uh, worden gedraaid. Dus wil je dit dus volgen, moet je dus niet op ZFM streepje live gaan kijken, want dan zie je een paar talking heads met uh, ja, achter een camera en die staan dan wat uh, te verkondigen over de cultuurvisie. Nee, je moet toch echt naar, uh, de, ja, naar de, de livestream. En dan is het uh, gewoon ZFMZandvoort.nl of CFMZandvoort.nl. Dat uh, mag je helemaal zelf weten. Uh, want dat is de uitspraak. Tegenwoordig, ja, we hebben een richting een strijd. Nou ja, richting een strijd. Het valt ook al wel je mee. De ene zegt CFM en de ander zegt ZFM. En ik zeg, dus antwoord is op organisatie. Hè? Dan ben ik een soort uh, uh, diplomaat in het midden. Want uh, dan zeg ik, ja, al, wat kan mij dat eigenlijk allemaal schelen? Uh, en dan uh, kun je gewoon uh, de, de uitzendingen eerlijk gezegd een beetje volgen. Uh, hoef je dus niet uh, via de webcam te kijken waar Jaapie Koper is. Jaapie Koper die zit namelijk gewoon op zolder volgende week. Dus goed, we gaan weer verder met uh, een, uh, uh, ja, een tijdje terug alweer. Maar hij blijft altijd het waard. Hier is Lasset en Woven.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 3 voor 12 Noord-Holland uh, vonden we. Uh, eigenlijk uh, ben ik een beetje het uh, niet. Uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Ik ben een beetje. Uh, geen, ik ben geen lid van 3 voor 12 Noord-Holland. Maar eigenlijk ook weer wel omdat ik het uh, programma natuurlijk uh, doe. Maar uh, binnen die uh, groep uh, hebben we het erover gehad. Dat we vonden dat Engel eh, toch zulke goede puiken muzikale arrangementen maakt. En zeker ook deze laatste met Paul de Munnuk. Eh, het, eh, het kruipt echt werkelijk op je huid en bijna onder je huid. Zo goed vind ik het eigenlijk ook. Eh, en daarom terecht ook dat hij eh, al wekenlang in eh, het lijstje staat. Break was dat. Daarvoor hoorden we natuurlijk minstens zo'n goede. Eh, tegenwoordig resideert ze in Hanem. Ter salamers uh, in het EGI, maar zij het uh, als, als uh, de boel onder uh, de muzikale naam Lasset uitbrengt. Uh, met Woven. dat, uh, dat is uh, het, uh, het nummer wat, uh, wat ze vorig jaar nog aan het eind van het jaar heeft uit uh, weten te brengen. Op een EP die minstens zo mooi is, namelijk Birdseye. En uh, dan heb ik eigenlijk alles uh, er wel over gezegd. Wat ik erover moest zeggen: Out to the quiet. En het nummer wat uh, je hoort is Under. een beetje heeft uitgevonden opnieuw heeft uitgevonden tijdens de lockdown is deze band Temple Renegade uit Den Haag uh, met uh, snoeiharde nummers kennen we ze eigenlijk maar ze hebben een aantal nummers omgezet in een akoestische versie en uitgebracht op een EP deze fallout is terug te vinden op Line In The cent. en daarvoor hoorde je Oat To The Quiet met uh, nummer Under nou, weer even een beetje wat stevig werk ik kan ook geen kwaad ook van een nummer wat vorig jaar... of van een groep wat vorig jaar uh, iets uit heeft gebracht. De band van Emily Blom van Asserdelft. Oftewel Mimile en Wouldn't It Be Nice. I'm away, I'm homeward bound. Streets are quiet, no one's around. I wonder why I can't stay out. No company allowed. A voice cries out I feel alone, I scream and shout Google, die komt ook ergens uh, wat tegen met uh, pff, Jeroen Boy, met uh, bijvoorbeeld Otto Koymans, maar ook met The Lauw. En dan uh, hebben we het over de Scene. Want zij was ooit een uh, van de bandleden van De uh, Scene. Namelijk de bassisten. En uh, nu heeft ze ook een eigen band. En doet ze ook nog mee in een andere band. Die heb ik uh, nog maar één keer gedraaid. Uh, geloof ik op uh, deze zender. En dat is uh, Cromwell. Uh, dat is dan een andere band, maar dat is een Belgisch-Nederlandse band. Dus ik ben er altijd iets wat uh, voorzichtiger mee. Maar misschien dat ik hem even in een zandvoort draai door. Nog wel eens een keer even voorbij laat komen. Die krom wel, want uh, dat is ja een beetje alternatieve uh, uh, bende, om het eventjes zo te zeggen. <laughs> wel goede bende, want anders dan zou ik het niet draaien. Goed, uh, we zijn uh, aan het eind uh, gekomen van dit uh, eerste uh, extra uur, want... Straks uh, komt het reguliere gedeelte, dus al die mensen die op een gegeven moment de herhaling uh, straks horen... Die, uh, die horen dan in één keer van, hé, hey, er is een uur geweest. Ja, maar dit wordt natuurlijk niet opgenomen uh, als uh, zijnde... Officiële Alternative FM. En uh, daar is ook uh, zeg, de techniek niet voor ingesteld. Want die uh, de, houdt er rekening mee. Van 8 tot 10 wordt er uh, wat, wat gedaan. En niet van 7 tot 10. Maar goed, uh, dat zal ik straks wel even aan het begin van het volgende uur... wel uitleggen voor de mensen die op maandagavond mee zitten te, te loeren. Uh, Wagen sluit dit eerste uur af met In een Droom.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 ik voel niets De spoon onder mijn nagels je uit je vingers in mijn voor. En ik wist niets En ik wist niets oh. Kom ik bij je terug, ik schaam Ik ben te moe om te verdwaan, Ik heb nog nooit zo'n pijn gevoeld. 6x9. Straks meer. 4 Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur.